1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De maker van het O.O. Sylvana-filmpje heeft 80 uur werkstraf gekregen. In dat filmpje was het gezicht van politica Sylvana Simons... geplakt op de lichamen van opgehangen zwarte Amerikanen. De straf komt overeen met de eis. Drie andere verdachten kregen 60 uur werkstraf wegens opruiing. Anderen kregen geldboetes tot 450 euro. Eén verdachte werd vrijgesproken. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen heeft het campagneteam van Trump minstens 18 keer in het geheim contacten gehad met de Russische autoriteiten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van verklaringen van Amerikaanse ambtenaren. Onder andere de vroegere nationale veiligheidsadviseur Flynn zou hebben gebeld en gemaild met Russische ambtenaren. Adviseurs van Trump zouden zes keer hebben gesproken met de Russische ambassadeur in Washington, Kislyak. De contacten van het team Trump met de Russen worden momenteel onderzocht door speciaal aanklager Muller. ChristenUnie-leider Segers wil meepraten over een nieuw kabinet, maar alleen als alle betrokken partijen erachter staan. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met informateur Schippers. D66-leider Pechtold noemde gisteren een coalitie met de ChristenUnie onwenselijk, vanwege verschil van mening over medisch-ethische kwesties. Oud-burgemeester Annie Brouwer van Utrecht is overleden. Ze was burgemeester van 1999 tot 2008. Daarvoor was ze burgemeester van Amersfoort. Annie Brouwer was al lange tijd ziek. Ze was 70 jaar. Criminelen worden amper aangepakt omdat er een groot tekort is aan rechercheurs. De politieacademie deed onderzoek in Rotterdam, de Kempen en Sneek. Meer dan 70 van de ondervraagde politiemensen zegt dat de criminelen in hun werkgebied veel te weinig worden aangepakt. Dat komt niet alleen door gebrek aan rechercheurs, maar ook door slechte communicatie tussen wijkteams. Het weer bewolkt vooral in de oostelijke helft van het land regen of motregen, in het westen droog en soms ook zon. Het wordt 15 tot 19 graden.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 Jij in de Wij Jij in mei en juni <Gelach>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 In wildervang, zie hoe zeer ik naar jou verlang. Ik zie steeds jouw stok weer in de gang. GELUIDEN. Twee strepen rood, de rest van wit, En aan de krul, jouw kunstgebit. GELUIDEN. Volgende bijdrage voor deze Candlelight Special op de zaterdagavond. Ontvingen wij van Harm van R. de Blaricum. En hij noemde zijn inzending met de broek. Naar beneden draaide ik me om voor de spiegel en herkende opeens het gezicht van Hans Wiegel.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 Uh, nu eens een gedicht voor hem. En uh, voor alle andere collega's heb ik ook een gezellig nummer meegenomen. Want als ze dit water niet zouden drinken, dan hadden we toch geen één uitzending hoor. Ja, toch? Ja, ja, maar ik moet wel drinken. Want dat hele toch in droog man. Ik heb het al. Ja, mijn brein heeft het nodig. Ik ken het Kenya, man. Ik ken het. Ja, zeg het zoals het is, man. Ja, hey. hé. Spraak, spraak, waterlessen door. Spraak, spraak, spraak waterlessen door. Spraak, spraak. spraak Ik breng de binnenlandse funk op verzoek, die gaat erin als koek. Ik zet stoute rappers in de hoek, want ik ben jullie meester, weet je nog? Je wist ervan. Hip hop is de vak en extens is de fuck Man. maar nou volgens menige ben ik de enige daar is geboren. Hoor je? de valt niet aan te torenen. Jij bent breed goed. Zit nou eenmaal in mijn bloed, luister dan. Dit dus gevoelig als Abba en flexibel als Baba Papa. Geloof me nou, ik swing de ban uit. Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit. Ik bedoel, dit is niks voor de X. Ik doe dit al vanaf m'n tanden, Vanaf de aapnood, mies. En ik smeer mijn stem, mannen, met m'n spraakwater. Hey yo, ex, wat ga je drinken van me? spraakwater? Hey yo, cousin, wat ga je drinken van me? spraakwater? Hey yo, stilo, wat ga je zelf drinken? Spraakwater, wat spraakwater? Lessen door, machtige, krachtige. Dr. Anders, tweeachtige. Rijms die je bij beleid. Tot je 80ste deaardag. klinken mooier dan voor. Yo, Nederland is een en al, oh, voor deze klep, maar joh. Door voor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma. Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de EX. B, I, N, C, E, ontdek mijn CD. In je disc, op je twee wielen. Of op de Vila 65, Gezet in de vierwielen. Of drie wielen, want de E is overal. Heb je ook je buik vol, van veel gescheer en weinig voor dan drink je spraakwater. Hé hey joh, echt, wat ga je drinken vallen? Spraakwater. Hey joh, Steve, wat ga je drinken vallen? Spraakwater. Hey yo, hey wat ga je zelf drinken? Spraakwater. Want spraakwater. Rappers zien mijn rijms gewoon gebeuren Want ik vertel in kleuren en kleuren Over alles wat ik mag bespeuren dus Meisjes drillen met de billen Want dit is het geluid dat ze willen Van Holland tot aan de Antillen Wordt er geluisterd en gefluisterd over mij Ik zweer het mensen staan uren in de rij Fans hebben alle kleuren van de regenboog x kwam en de kijker luister Zij was omhoog Dus ik voel maar, houd je koel, cool daar Ik je zeer nooit de vroeg Ik heb genoeg teksten voor de poek Ik keek zak en overwon En ik pak weer vlat en Jan Beton op de Spraakwater Spraak, Spraakwater, Lester door. Spraak, Spraak, Spraakwater, Lester Tor Spraak, Spraakwater, Lester Tor Spraakwater, Lester Tor 1,995, yo, en dan kom, de wederom Met de vocalen op de digitale schijf En ik blijf schrijven, de ABN vloeit uit mijn pen De rapper X-Tins is wie ik ben En ik maak de populariteit en loop Ik doe een danspas. Ik, ik pak de microfoon en breng de Ten gehoren, ik ben geboren 1420 weken geleden En tot op heden nooit verloren Is zo vreemd zo heet De kaas loopt uit de stoefleden De media af en toe als een boefje Jeeet Schrijvers verliezen alle krachten Reppers veranderen, massaal van gedachten, wachten de top van de Nederop, maar plaats me nooit in een hokje Spraak water, lesten dosters, dus drink je drankjes, slikjes, een Beetje bij beetje over één teug. Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugd, de jeugd jeugd. En ik ben Audi man, ik ben Audi man. Je kent me toch? Raap man, klapt to de hollandse beestjes. Dat masters, master, masters, master, master, master. Ja, ja, ja, ja, ja. En verwachten, verwachten, want we gaan heel andere dingen doen. We gaan namelijk, dat weet u vast wel, op de donderdagmiddag om kwart over hebben we altijd een vrijwilligersvacature. Normaal gesproken vanuit het uh, VIP Zandvoort. Maar dit keer gaan we het eens heel anders aanpakken. Want aan de telefoon heb ik iemand die heel erg, heel erg op zoek is naar uh, vrijwilligers die willen helpen voor de dieren. En uh, dan heb ik het over uh, Tony Haak. Tony, ben je daar? Hallo, Dol. Ja hoor, we zijn er. Hartstikke mooi. De techniek staat toch voor niks, hè? Ja, ik schuif mooi, een knopje open en daar is Hé, hey. <laughs> <laughs> Welkom in ons programma, Tony. Ik had begrepen um, dat, dat jullie... Uh, uh, jullie zeg ik dan, hè, want ik geloof dat jullie met meerdere mensen zijn. Of niet, nou, laat ik het over jij hebben. Dat je op zoek bent naar vrijwilligers om te helpen geld in te zamelen. Middels een collecte, klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, de dierenambulance uh, van Kennemerland, Elly ja. Dams, mevrouw Elly Dams, ja. uh, die had ons benaderd omdat uh, van de dierenvoedselbank omdat wij uh, ja, heel veel mensen kennen hier in Nederland of in uh, Zandvoort. Zandvoort ja. En uh, dierenhandelers kon geen collotanten krijgen in Zandvoort. En laten we uh, uh, uh, even duidelijk maken voor de luisteraars. Want luisteraars Tony Haak is iemand die zich uh, uh, met hart en ziel... 24 uur per dag, 7 per week, sterk maakt voor het welzijn van dieren... Uh, Tony heeft ook een, een dierenvoedselbank opgericht. Dus mensen kunnen, als ze dat willen, uh, voeding doneren of geld doneren, doneren... ten behoeve van de zwerfdieren en de opvangdieren en de dieren in nood... in het algemeen in, in Zandvoort. Dat zeg ik toch goed, hè? Ja, dat klopt. Ja. Mensen kunnen dus ook een beroep op ons doen uh, als ze in financiële nood zijn. Ja. Als ze een beestje niet meer kunnen onderhouden of zo. Dan schieten jullie. Uh... Ook weer de ja. dieren te huizen. Ja. ja, klopt. Maar dit keer uh, zijn jullie of ben je specifiek op zoek um, naar collectanten. Ja, collectanten voor de dierenambulance in Zandvoort. Maar ik wist hebben... helemaal niet dat wij een dierenambulance in Zandvoort hebben, Tony. Is dat zo? Ja, hoor. We hebben dierenartsen, of uh, dierenambulance Kermeland. Deze mensen ja. rijden ook in Zandvoort. Ja. Uh, wij hebben toen de tijd. Uh, is er ook gepraat over een stationering van een ambulance in Zandvoort. Ja. En, eh, uh, ja, die dingen die rijden nou eenmaal niet op water, daar moet geld voor komen. Ja. Het ja. onderhoud, eh,. Ja. Uh, Apparatuur? Uh, ja. ja. Apparatuur, uh, noem maar op. En ja. wat een hele hoop mensen niet weten, ja. tegenwoordig staan alle. Uh, Dingen op hunzelf. Dus de dierenambulance staat op hunzelf. Ja. Uh, de kennende dieren thuis, dat staat op zichzelf. Worden niet uh, gesubsidieerd dan. bedoel je? Ja, het ah. zijn allemaal aparte afdelingen geworden. Ja. En iedereen moet maar... Voor zichzelf zorgen, om daar maar. Uh, ja. Uh, er moet geld komen, gewoon. Ja. Anders ken ik die dingen niet naar straks. En dan, als er iets gebeurt met je hondje. Ja. ja dan. Uh, ja, daar sta dus, je te uh, kijken, natuurlijk. Daar sta je ook te kijken. Dan ja. kan er niemand komen helpen. Nee, en de, uh, ik, weet, ik weet gewoon. Uh, dat er zelfs al chauffeurs en vrijwilligers zijn. Ja. die uit hun eigen zak. Uh, de machine betalen of de diesel betalen ja die nee. ja dat is dat, dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling dus nu zoek uh, zoek je vrijwilligers die uh, ik meen dat het aanstaande zondag is hè de collecten ja, vanaf uh, zondag de 21ste. Ja. Tot en met uh, de 27e. Dus de mensen kunnen zelf hun eigen tijd bepalen. Ja. Uh, wanneer of hoe laat ze gaan lopen. Ze ja. krijgen gewoon de bus mee voor zeven dagen. Ja, ja. En, en en als iemand zegt van nou, dat wil ik best doen. Ik ga wel een paar uurtjes of een uurtje lopen en ik. Uh, en, en dat gaat natuurlijk in samenspraak met, uh, met een van jullie, waar zo iemand gaat lopen en, en uh, ja. hoe dat gaat. Ja. En waar kan, waar kan iemand zich melden? Koningsstraat 61 in ja. Zandvoort. Okay. Uh, bij mij dus, en daar zijn we ook de bus aanwezig. En ja. U krijgt ook identiteitsbewijs, krijgt u mee ja. uh, dat u mag lopen. Ja. Het is echt allemaal heel onverzeeld. Okay. Mensen, als ze doneren, krijgt ze ook een leuke sticker mee voor op een raam. Ja. Van uh, in dit huis bevinden zich dieren. Dus als u doneert, krijgt u een mooie sticker voor op een raam. Mooi. Oh, goed zo. Op je deur. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen, geef met gulle hand. Ja. Ik ken uh, zandvorders als mensen die heel begaan zijn met dieren. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, uh, geef. En. Uh, Laat het niet zo ver komen dat straks hier geen dierenambulances meer zijn. Uh, nee, dat zou uh, toch verschrikkelijk zijn, hè? Ja. Ja, daar ja. moet je toch niet aan denken, want dan word je dus echt afhankelijk van de Ambulance Kennemerland, wat nou eenmaal best lang kan duren voordat die in Zandvoort zijn, hè? Nee, Ambulance Kennemerland, die, die rijdt hier al op Zandvoort. Ja. En, uh, uh, het gaat dus ook specifiek om Kennenbeland. Ja, okay. uh, of de auto nou in naar Haarlem rijdt, naar ja. Zandvoort rijdt... of ja. naar Amsterdam rijdt, bij wijze van ja. spreken. Het gaat gewoon om het onderhoud van die auto's. Ja. Dat moet betaald worden. Ja. Uh, er moet beziging in. Uh, ja. uh, vrijwilligers zijn er al op voor die auto's. Maar alleen zijn er om te kalanderen. Nou, dat, dat gaan we nu, uh, hoop ik, veranderen, Ton... Ja. En we, doen, we doen een dringende, prangende oproep in het belang van uh, de dieren die uh, op een dag best wel eens afhankelijk kunnen zijn van diezelfde dierenambulance. En die moet onderhouden worden, die moet rijden. Wilt u daarbij helpen? Wilt u daarvoor collecteren vanaf zondag tot en met donderdag, meen ik, hè? Nee, don zondag de hele week, hè? Vanaf, ja, vanaf zondag kunt u Ja, kunt u de hele week 27e kunt u de hele week collecteren en de collectebus en de vergunning kunt u afhalen bij onze Tonny Haak aan de Koningsstraat nummer 61. Ton, ik wens je ontzettend veel succes met de collecte. Ik hoop dat er heel veel geld binnenkomt. Dat en dat, en dat we ook. heel veel stickers gaan zien in antwoord op de ramen. Dat hopen <laughs> wij ook. En jullie van CFM allemaal heel hartelijk bedankt voor deze oproep. Heel graag gedaan, Tony. Graagioos. Oké. Okay. Hey, succes en ik hoor, ja, hoor graag van je als het een succes is geworden. Dat doen we ook. Ja? Dan oh, okay. je Goed zo. Ja, Bedankt. Ja. En ik uh, ga nu speciaal voor jou een nummer draaien van uh, heel toepasselijk The Animals. Oh. Wat leuk. <laughs> Komt ie. Doe. Doe. Baby, do you understand me? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood, baby.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 I never mean to take it out on you Life has its problems and I get my shit. And that's one thing I never mean to do Cause I love you Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human I have thoughts like any other one Sometimes I find myself long regretting Some foolish things, some little sinful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 Dit was dan speciaal voor uh, Tony Haak en alle andere dierenliefhebbers hier in Zandvoort. Die zich inzetten voor het welzijn van die dieren. Een nummer van The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. En dan gaan we door naar een volgend nummer. Op weg naar het regionale nieuws van half twee. En dat is een verzoeknummer van uh, Marloes. En dat uh, zij heeft gekozen voor het nummer van Barry White. Practice what you preach. Um, so, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me. I am patiently waiting. There's something wrong with me Every time I'm alone with you You keep talking about you loving me Hey, babe. Your foreplay just blows my mind So why don't we stop all the talking, girl? Why don't we stop wasting time? Ja, ja, en daar hebben we toch weer een stukje tijd over. Dus we gaan richting het half twee journaal, het regionale nieuws... met lekker wat Nightcore. Uh, nightcore, nieuwe, of een nieuwe, dat is helemaal niet zo heel nieuw... maar een speciale stroming binnen de muziekwereld. Misschien wel even leuk om eens een keertje naar te luisteren. Zo vaak hoor je het niet. Happy ending! Dat was het dan. Uh, Nightcore. Happy ending. We gaan uh, over naar het uh, nieuws. Want het is de hoogste tijd. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, hier volgt dan een kleine update van het regionale nieuws van 18 mei alweer. We zijn alweer over de helft van de maand heen, mensen. Wat gaat het snel? Nou, wat is er allemaal gebeurd? Gisteravond zijn drie personen gewond geraakt bij een ernstig ongeluk... op het fietspad langs de zeeweg in Overveen. Rond half acht s avonds klapten een wielrenner en een snorscooter op elkaar. Drie ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de weg waardoor het verkeer in beide richtingen was gestremd. De bestuurder en de bijrijder van de snorscooter en de wielrenner zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nou, bene door een defect kon de traumahelikopter niet direct weer opstijgen nadat de gewonden waren weggebracht. Dus na ongeveer een half uur kon de helikopter pas weer weg en retour richting Rotterdam. De verkeersongevallenanalyse dienst van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. En omdat uit getuigenverklaringen niet duidelijk is wie van de tweede bestuurder van de snorscooter was, werd van beide bloed afgenomen om te beoordelen of er eventueel alcohol in het spel is geweest. De weg werd pas om kwart voor tien weer vrijgegeven. Binnenkort kunt u een leuke workshop volgen in de bibliotheek Zandvoort. U kunt leren een digitaal fotoboek te maken. Ja, heb je nou ook allemaal van die mooie foto's in je iPad staan of op je computer? Nou, dat is gewoon zonde om daar niets mee te doen. In die workshop van een fotoalbumbedrijf begeleidt Mandy Schorrel u. Om gemakkelijk mooie fotoboeken te maken. En zo blijven herinneringen prachtig bewaard en krijg je foto's op de plek die ze verdienen. De workshop vindt plaats op dinsdag 30 mei van half tien s ochtends tot 12 uur in de bibliotheek Zandvoort aan het Louis davids Carré 1. De toegangsprijs bedraagt 57 voor leden en niet leden betalen 10 euro. Je moet wel je kaartje reserveren online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en neem natuurlijk je iPad mee met de foto's erop. En het is handig als je thuis alvast de app downloadt van, nou moet ik het toch zeggen natuurlijk, van Albelly op je iPad. Nou, die kun je vinden op je App Store. Meer informatie over deze workshop kun je vinden via de website bibliotheekzuidkennemerland.nl. Dus dinsdag 30 mei van half tien tot twaalf uur. Ja, dat ook agenten soms moeten wennen aan een nieuwe verkeerssituatie... dat is dinsdag toch mel gebleken hoor, in de Van Spijkstraat in Zandvoort. Hun auto liep vast op de verhoogde bushalte. Nou ja... Het is uiteindelijk wel weer goed gekomen... maar hoe de politieauto weer op de weg beland is, dat is niet bekend. Koning Willem-Alexander opende gistermiddag in Haarlem... in het Tijlers Museum het Lorenz Lab. Het lab bevindt zich in een nieuwe vleugel van het museum. Van 1909 tot 1928 had Nobelprijswinnaar Hendrik Anton Lorenz... op dezelfde plek een laboratorium... Teilers Museum brengt nu de dynamische geschiedenis van het lab... met de theatrale tour De Lorenz Formule weer tot leven. De posters voor het Max Verstappen weekend hangen in de abris. Op de plattegrond kun je zien waar je alle aanvullende evenementen in Zandvoort kunt vinden. Op zaterdag worden door het promotieteam nog vele duizenden folders uitgedeeld... waar het programma ook op staat... Dus ga na het race-evenement niet in de file of de overvolle trein meteen terug. Maar geniet nog even na van het feest en ga nog lekker even door in het centrum van Zandvoort. Ach, het is maar 10 minuutjes lopen van het circuit en één minuut lopen vanaf het station. Dus waarom zou je het niet doen? In mei en juni vinden de vervolgbijeenkomsten plaats over de Zandvoortse APV... De eerste open bijeenkomst in het kader van het APV participatietraject vond plaats op 20 april 2017. Het doel van deze bijeenkomst was om in kaart te brengen welke onderwerpen er in Zandvoort spelen en hoe die zich verhouden tot de algemene plaatselijke verordening. Dat is dus dat APV. En dat zijn dus de plaatselijke regels van de gemeente Zandvoort. Er waren ongeveer 60 mensen aanwezig, burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van lokale belangengroepen. Iedereen is welkom op de bijeenkomsten voor de nieuwe APV. Om ervoor te zorgen dat alle belangen worden gewogen bij het nemen van beslissingen over de nieuwe regels, worden mensen en organisaties die direct betrokken zijn bij een onderwerp persoonlijk uitgenodigd. Mocht het nodig zijn, dan kan de gemeente bij bepaalde onderwerpen een vervolgbijeenkomst organiseren. De vervolgbijeenkomsten worden geleid door onafhankelijk beleidsbemiddelaar A.I.K. Kramer. Bent u het niet eens met de data of heeft u andere vragen of opmerkingen? E-mail of bel dan voor 20 mei naar A.I.K. Kramer via 06 79 7912. Tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we nu door met het weerbericht. Eh, daar komt hij aan. Zo Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, de donderdag. Het is bewolkt, maar dat had u natuurlijk al lang in de gaten. En als u, het, als u op tijd bent opgestaan, heeft u ook nog meegekregen... dat het vanochtend geregend heeft. De dag blijft verder droog en er waait een zwakke noordwestenwind. En de maximale temperatuur in Zandvoort gaat helaas niet boven de 16 graden uitkomen. Morgen is het wisselend bewolkt. Een vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind kunnen we verwachten. En de maximale temperatuur gaat nog ietsje omlaag... want die blijft hangen op zo'n 15 graden. Maar dan gaan we het weekend in. En dan komt er toch wel steeds meer zon... en wordt het overwegend droog... bij temperaturen die gaan oplopen naar de 20 graden. Kijk, dat is alweer een stuk beter. Maar wees gewaarschuwd... ook al wordt die temperatuur lekker warm... neem nog niet echt een ferme duik in het zeewater... want die temperatuur is nog steeds zo rond de 13 graden. Dus wel erg koud, hè? Nou, dit was het weerbericht... Vervolgens Lex van der Hoorn, onze eigen weerman. En dan gaan we weer terug naar ons programma. En uh, wat heb ik nog meegenomen? Eens even kijken. Oh ja, oh ja, ik zie het alweer. Ik weet het alweer. Na het nieuws dacht ik, weet je wat we doen? We gooien er een lekkere gouden ouwe van Adamo tegenaan. Genieten. Komt ie.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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ik wou hem wat zeggen. Ik wou hem wat zeggen. Ik moet vragen of u dat ook zo lekker vond, dat nummer. Ik kan er zo van genieten, van die stem van die man. En dan de manier waarop hij die Franse woorden zo lekker uit zijn mond laat rollen. Dat is toch geweldig. Ik krijg meteen een vakantiegevoel, kan er niks aan doen. Dus uh, we gaan onderweg samen met het Yes -do. Lekker, lekker, lekker. En uh, tijd voor iets moois. Voor iets heel moois. Ik heb uh, gekozen voor een, uh, voor een nummer van Alain. En ja, zo'n bijzonder nummer. Zo bijzonder, zo verschrikkelijk mooi. Ga maar lekker luisteren. En het, uh, ik draai dit speciaal voor al mijn vrienden en vriendinnen. In alles wat ik heb gezegd. en alles wat ik heb gedaan.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 Say hey. Gedaan. En alle dingen die ik zei, mijn tranen en mijn dromen.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 He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kisses fever with thy flaming youth. Fever? I'm a fire. Fever, yea, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas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 Was die mooi of niet? U heeft hem natuurlijk uh, herkend. Fever van Peggy Lee. Ik ben tussendoor even niet bij u geweest... want ik kreeg een telefoontje, een verzoekje... die we nu gaan uh, draaien. En uh, dat wordt opgedragen aan alle mensen... die een beslissing hebben genomen... en die knopen hebben doorgehakt. En uh, ik moet het even letterlijk doorgeven... die bijvoorbeeld zijn gestopt met roken... of een punt hebben gezet achter een slechte relatie... Noem het allemaal maar op. Het uh, liedje is van Acta en de Munnik. Het heet Vandaag ben ik gaan lopen. En het wordt gedraaid op verzoek van onze eigen oude bruisigd. Willem, daar komt die Willem. Speciaal voor jou en een iedereen voor wie je het wilde draaien. Vandaag ben ik gaan lopen.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 van buur Kon zeg liever ga maar Dat is leuk Dat moet je doen Want kijk me lachen man Hier loop ik na Wat een nummer, zich. aangevraagd door uh, Willem uh, Bruist... Uh, voor een, ieder uh, die een beslissing heeft genomen. Een doorslaggevende beslissing. Ja, uh, de twee uur zitten er bijna op. Putverdeurie, ik had nog wel zin om door te gaan... maar er staat al iemand in mijn nek te eigen Die wil ook achter die ja. <laughs> tafel. Die wil graag door. Het is niet zoals u gewend bent, uh, Bart van der Meer. Uh, zijn collega neemt het over... Uh, dus u gaat luisteren naar Hans Wassenaar. Die gaat hier een paar uurtjes gezellig allerlei muziek laten horen. Eerst het programma van Bart en daarna zijn eigen programma. En ik denk dat ik naar mijn laatste nummer toe ga. Dus ik ga u bedanken voor het luisteren. En uh, ik hoop u maandag weer te treffen tussen 12 en 2. Dan ben ik weer met Charles bij Zandvoort Luncht. Wij gaan u uitluisteren naar Engelbert Humperdinck. Met heel toepasselijk The Last Waltz.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 Then the flame of love died in your eyes My heart was broken too when you said goodbye